Now it seems there's nothing, and nowadays everybody thinks about a way to ease the sun.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 8 8 fm. 8 8 8 m. M. En zandvoort op 106.9 FM. Je blijft op de hoogte: zondag in Kermerland. Ja, goedemiddag en welkom weer bij een uh, nieuwe aflevering van Zondag in Kermerland. Het is zondag 12 juli. Nou, we gaan terugblikken en vooruit kijken met nieuws en belevenissen in de regio Kermerland. Wat hebben wij het regio Het weer komt voorbij en sport kort. Dit is dus zondag in Kermerland met onder andere Gabriella Chilmi en Sweet About Me. In Kenamoland, zondag in Kernemaland. Je blijft op de doof. Esse amor llega sin esta manera. No tiene la culpa. Caballo la lantabana, porque muy depreciado. <middels> Llega así esta manera, no tiene la culpa. Amor de comprendas, amor del de pasado, venderé. Ven. Dat was Begin van Madken en daarvoor hoor je nog Bambolero van de Gypsy Kings. En Sweet About Me van Gabriela Chilmi. Nou, we gaan even kijken naar het beste terras in de regio. Want het ligt namelijk in de regio Kennemerland. Want restaurant Spaarne 66 in Haarlem heeft dus het beste terras van de regio Haarlem en Amsterdam. En vrijdag werd dit bekendgemaakt in Rotterdam tijdens de Miset Horeca Terras Top 100. En ik heb uh, Laura even aan de telefoon. Laura uh, Lemmers, goedemiddag. Hoi. Nou, ten eerste gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Echt super. Ja, want uh, ja, hoe wisten jullie dat jullie genomineerd werden sowieso voor, uh, voor, voor deze top 100? Nou, in principe komt er een, uh, bij elk traf een mystery guest langs. En daar wordt het rapport van uh, naar je mail gestuurd. Dus wij hadden ineens een mystery guest op het traf, wisten we niet. Dan kregen we ineens een daglazer rapportje thuis van, uh... nou, sowieso zijn jullie gescoord. En vanaf dat moment zit je in de top 100, als je dan een goed cijfer scoort. En dan komen er nog meer mystery guests En die renken je uiteindelijk, geef je uiteindelijk je, ja, je ranglijstnummer. Ja, nou ontzettend spannend uh, natuurlijk. Want ik heb begrepen dat jullie uiteindelijk nummer 26 zijn geworden. Ja. Maar wat maakt jullie terras dan zo uh, speciaal en bijzonder? Nou, we waren zelf eigenlijk ook verrast hoor. Want er zijn zoveel mooie terrassen in Haarlem. En wij hebben natuurlijk ook een mooi terras. Maar het is best wel moeilijk om iets te zeggen van wat is nou uniek. Wat de mystery guests hebben uh, aangegeven is dat de surfers kwaliteit van, wat wat geserveerd was, heel erg hoog. was. Dus uh, daar, daar zijn we uiteindelijk mee uh, doorgegaan, naar de toppositie, zeg maar, waar nu staan. Oké, okay. nee, want ik weet, ja, jij werkt daar samen met je zussen en je moeder, toch? Ja. Het is echt een vrouwenonderneming. Ja, ja, zeer trouwens. Het is uh, heel gezellig, en we hebben eigenlijk allemaal ons eigen plekje in, in de zaak. Mijn, uh, mijn oudste zus staat in de keuken, en Vierde Middels die doet, uh, de de barista, dus die uh, zet ons op ons de koffie. Ik ben de en zo uh, door een beetje Oké. Okay. En uh, sinds wanneer zitten jullie daar bij het Spaarne 66? 2,5 jaar. 2,5 jaar en dan al in de top uh, 100 en dan ook nog eens beste van de regio Haarlem en Amsterdam. Ja, ja we zijn er echt super blij mee. Ja. Nou in ieder geval gefeliciteerd. Zijn er nog dingen die je zeg maar in de toekomst wil gaan ondernemen om misschien nog hoger te komen in de top 100? Ja, we hebben nu Aan het water. Mm -hmm. Dat is nu een proef van de gemeente, omdat ze de, ja, het paarden wat meer uh, boulevardachtig willen maken. Wat meer uh, publiek naartoe trekken. En dat is wel echt iets wat ik heel graag zou willen voor de toekomst. Het is nu nog een proef, mm -hmm. maar het is zo'n leuk plekje. Ja, ja het zit er aan die brug toch? Ja, precies op de brug. En mijn jeugier je er gewoon zo mooi uitzicht. Ik zou wel willen dat dat uh, in de toekomst blijft. Oké, okay. nou um, uh, geef ons toch even uh, de website en vertel ons in uh, 30 seconden waarom we allemaal naar het beste terras in de regio, dus uh, Spaarne 66, moeten komen. Nou, jullie moeten sowieso allemaal naar Spaarne 66 komen voor het bijzondere uitzicht. Daarnaast hebben we heerlijke koffies, speciaal gezet door onze barista. Het eten is allemaal heel erg vers en ja, we proberen zoveel mogelijk met een uh, knipoog te koken. Dus er zitten wat grapjes in, in het eten, we proberen te koken met vergeten groenten. En daarnaast uh, hebben we gewoon uitstekende service. Ik denk dat jullie allemaal anders even op de website kunnen kijken. En dat is www.spaarne66.nl Daar kun je ook links vinden naar menukaarten. En, uh... Waar we precies zitten en dat is op de melkbrug. Oké, okay, nou, uh, betere promotie kan je denk ik niet hebben. Hartstikke goed gedaan in die 30 seconden. Laura, dank je wel. En ja, het regent nu uh, wel, dus uh, ja, ik denk niet dat het heel druk zal zijn. Maar, uh... nee, het is niet echt het weer op dit moment. Nee, nou goed, ik uh, duim voor jullie. En dan hoop ik dat je toch nog druk krijgt vanmiddag. Oké, okay, hey, hartstikke bedankt. Ja, prima, graag gedaan. Okay, en fijne dag daag. nog. Dag. Dat was uh, Laura Lemmers van...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 Dat was Belle Perez met Cavida, Caviva, La Vida moet ik het natuurlijk wel goed zeggen. En daarvoor hoorde je nog Louis Bega met Mambo Number 5. Nou, wie houdt er nou niet van zingen? Nou, ik ken heel veel mensen en ze houden allemaal van zingen. En of ze het kunnen of niet, daar gaat het helemaal niet om. Nou, um, niet afgelopen vrijdag, maar de vrijdag daarvoor. Dat was vrijdag 3 juli. Er was er een ontzettend groot festival in Haarlem op de Grote Markt. En dat heet Nederland zingt mee. Komt oorspronkelijk uit België. En het, uh, het concept is vrij simpel. Uh, zet een groot podium neer. En iedereen uit de omgeving moet gewoon komen. Ze krijgen een blaadje met songteksten. En meezingen maar. Nou, dat is dus gebeurd hier uh, op de Grote Markt in Haarlem. En uh, ja, de regio Kenneland is er allemaal massaal heen gestroomd. Want uh, ja, de Grote Markt stond helemaal vol. Dat was dus vrijdag 3 juli. En Rob Jordaan, die heeft daar, uh, ja, die heeft daar een reportage van gemaakt. Adieu, alle krantenverdelers? Alle krantenverdelers? Ja, ja, ja. Wat zijn jullie met veel mensen? Met hoeveel? En hoeveel mensen verwachten jullie vanavond? Een paar honderd? Duizenden? Ja, de Wat is het hier? Ja, ik moet je overal door. Ben ik Wat zullen we drinken? Zeven dagen, wat zullen we drinken? Wat een dorst, alweer niet. Wat zullen we drinken? Er is voor... Jongens, is er genoeg voor iedereen? Ja. Dus wat zullen we drinken? Zijn we vandaag wel? Nou, doe mij dat dan maar één. het koor van Haarlem zingt. De tekst is la la la. Snap niet in het fiertje, maar dat zijn goed leuk. Dat was Rob de Nijs natuurlijk met Banger Hard. Ook een van de nummers die dus uh, vrijdag 3 juli met Nederland zingt mee op de Grote Markt in Haarlem... Uh, vast wel met volle borst werd meegezongen. Nou, het is half 3 geweest. We gaan even kijken naar wat regionieuws. En dat doe ik uh, onder andere op de website van AB Radio. Dus abradio.nl, daar uh, kunt u al het nieuws verder nog even nalezen. En uh, ja, wat uh, toch wel een opmerkelijk bericht was is dat er een tractor was gestolen in Harlem uh, in van een jongen. En ja, het was zo, hij, hij vond het zo erg, want het is natuurlijk uh, vakantietijd. En uh, ja, uh, Roderick de Veen heeft daar een item van gemaakt... op diverse media natuurlijk uh, uitgezonden en opgeschreven. En uh, ja, deze jongen Tom, die heeft dus sinds vrijdagmiddag weer een eigen tractor. Want nou het weekend daarvoor dus werd die tractor van Tom en de fiets van zijn moeder gestolen... uit de voortuin van hun huis. Nou, een bedrijf uit Oldenzaal die nam contact op... Met geen stijl, want daar stond het bericht ook op. En liet een gloednieuwe tractor en een nieuwe skelter bezorgen. Nou, het is ook nog eens precies dezelfde tractor die, uh, die gestolen was. Dus ja, Tom is op dit moment helemaal blij. Dat zegt uh, zijn moeder Wendy van Nifterik. Nou, eerder had Tom ook al een uh, leemtractor gekregen van kennissen. En uh, ja, ook nog een onbekende man kwam spontaan langs met een uh, speelgoedjeep. En uh, ja, dankzij al deze aandacht kan Tom dus toch nog deze zomervakantie uh, ja, met zijn tractor door de straat crossen. Nou, en, uh, ja, onder andere dus door AB Radio opgepakt. En uh, Tom is dus weer heel blij met zijn tractor. Kijken we nog even naar ander nieuws, uh, bijvoorbeeld in Heemstede. Want een aantal mannen heeft in de nacht van woensdag op donderdag... rond een uur of drie s'nachts ingebroken in een woning aan de Mollenwerflaan in Heemstede... En toen de inbrekers binnen waren, werden de bewoners wakker. Nou, zij werden door de tot nu toe onbekende gebleven mannen bedreigd. En de dieven gingen er onder andere met geld vandoor. Nou, ook namen zij de sleutels van de auto van de bewoners mee. Maar de auto werd later rond tien voor half zes aangetroffen in de ringvaart... aan de Krukiusdijk in de Krukius. De politie onderzoekt de zaak nog steeds. En ja, racewagens die bulderden over de boulevard hier in Zandvoort... Want bezoekers van de Badplaats die moesten dus uh, ja, even schrikken. Want het was dus uh, afgelopen woensdag. Want ter promotie van een nieuw tv-programma op de regionale zender. Uh, over Zandvoort was er een heuse street racing georganiseerd. En bij de rotonde op de Boulevard Barnaar, aan het begin van Zandvoort was een startvlag geplaatst van het begin van de race door Zandvoort. Nou, en vier supersnelle racewagens begonnen dus aan de rit door de plaats. Nou, en de toevallige voorbijgangers die keken van wat is hier aan de hand. En ja, probeerden foto's te maken. Wat natuurlijk niet lukte. Want uh, ja, de auto'sdieren racen en chasen dus door het dorp. En na een aantal rondjes waren de wagens uitgefinished en uitgereden... en keerden ze terug naar het circuit. Nou, wilt u meer weten en meer nieuws lezen over de regio Kennemerland... Blijf op de hoogte, abradio.nl of kijk op de website van Michel van Bergen, michelvanbergen.nl of natuurlijk CFM Nou, het is inmiddels tien over half drie. Zometeen gaan we even contact opnemen met redacteur Roderick de Veen van AB Radio. Want het schijnt dat zij nog nieuwslezers nodig hebben. Dus voelt u zich geroepen, blijf dan even luisteren hier bij CFM Zandvoort en AB Radio, zondag in Keddermeland. Chico van Tony Esposito. Nou, we gaan even kijken naar uh, ja, het andere radiostation... waar wij uh, natuurlijk ook op te beluisteren zijn met Zolder in Kerenmeland. AB Radio. En wat zie ik op de website? Ze zoeken een nieuwslezer of nieuwslezeres. Nou, aan de telefoon heb ik redacteur Roderick TV van het station Roderick. Goedemiddag. Dag Lina, goedemiddag. Hoi, en nou, ik zie al op de site, uh, ja, je zoekt een bescheiden, ambitieus, maar ook een tikje brutaal iemand die, uh, ja, die eigenlijk een beetje nieuws kunt lezen hè, tussen de 18 en 65 jaar. Ja, eigenlijk zijn we gewoon op zoek naar iemand die, uh, die het leuk vindt om het nieuws, uh, nieuws te verslaan voor ons. Ja, en of je nou 18 bent of 65 of als wat ertussen zit, dat maakt niet uit. Als je maar gewoon nieuwsgierig bent, uh, ja, een duidelijke stem, ja, en wandelingen maakt een ondergaande zon houden okay. van gezelligheid. Ja, dat, uh, dat zeker weten hier uh, sowieso bij alle radiostations in de regio. Hé, hey, maar uh, Roderick, um, uh, ja, hoe, kan iemand, uh, hoe komt iemand dan bijvoorbeeld aan het nieuws? Wat, uh, wat, wat moet je allemaal kunnen doen? Nou ja, kijk wat het is. Uh, we hebben een internetsite dat is uh, abradio.nl. Dat is een soort van virtuele nieuwsredactie. Maar even vanuit huis kan je gewoon daarop kijken en dan zie je gewoon meteen wat er speelt in de regio. Dus het is niet alleen voor de bezoekers, maar ook voor onze eigen nieuwslezers... ...dat ze kunnen zien uh, ja, wat is er gebeurd in de regio. Uh, ja, waar halen wij ons nieuws vandaan? Nou, dat is van de politie. Nou, je kan in een, uh, in een mailbox komen waar dan ook de politieberichten op binnenkomen. Uh, ander nieuws. Kortom, ja, waar hou je het nieuws vandaan? Nou, gewoon door te kijken op uh, diverse internetsites van ons. En uh, via onze nieuwsredactie kan je natuurlijk ook uh, dan, uh, het een en ander krijgen qua nieuws. Ja, en uh, dan mag je gaan selecteren wat vind jij uh, belangrijk voor de regio. En als je dat eenmaal gedaan hebt, mag je dan zelf de nieuwsberichten maken en die moet je dan gewoon gaan inspreken? Of hoe zit dat? Ja, klopt. Nou, de nieuwsbedichten die in ieder geval op onze internetsite uh, staan... ...die zijn zo geschreven dat ze eigenlijk uh, meteen de radio op kunnen. Dat is ook het, uh, het doel van de website van AB Radio, dat het gewoon echt een redactie is. Dus dat je daarop in klikt, zeg maar, gewoon zoals iedere bezoeker dat doet. En dat je daar eigenlijk gewoon meteen kan voorlezen voor, uh, voor het, het radionieuws... ...wat we uitzenden natuurlijk op ieder half uur. Dat is dan van maandag tot en met vrijdag, van 7 uur s ochtends tot 7 uur uh, s avonds... Op ieder half uur en dan uh, op de zaterdag ook nog eens een keertje erbij. Dus je bent gewoon zeg maar de hele week te horen met het, uh, met het nieuws uit de regio. Okay. Ja, en dat selecteren, dat, uh, dat, doe je dan, uh, dat doe je dan zelf. Je bent helemaal verantwoordelijk van A tot Z voor het nieuwsbillet en wat we dan uitzenden. Maar als je zegt uh, je bent eigenlijk dagelijks te horen, moet je dan ook dagelijks live uh, dat gaan inspreken? Ja, we werken met vrijwilligers en heel veel van deze vrijwilligers die hebben gewoon een, uh, ja, een baan elders. Ja, die kunnen dan niet altijd, uh, altijd per direct inlezen. Dus daarom zijn we ook heel erg op zoek naar, naar meer mensen die dat kunnen. En die dat ook gewoon leuk vinden en die daar gewoon tijd voor hebben. het kan s'avonds, maar goed als je tussenmiddag uh, toevallig uh, vrij bent of thuis bent. Nou, dan pak je de microfoon erbij die je van ons krijgt. en uh, Het is inlezen en je bent uh, meteen op de radio. Oké, okay. en, en hoe vaak moet je dat dan doen per dag of per week? Nou ja, dat, dat hangt een beetje af van een, de grootte van een team. Kijk, nu doen we het met z'n allemaal... Uh, en we zijn nu met een team van vier man, dus we doen het allemaal... Ja, ik geloof twee, drie keer per week. Uh, maar het kan ook zo zijn dat je zegt van... Nou ja, goed, ik heb op zondagavond tijd en ik heb op donderdagavond tijd. Ik noem maar eventjes de avonden. Dan lees je bijvoorbeeld het ochtendnieuws voor de vrijdagochtend en voor de maandagochtend. Gewoon precies wanneer het je uitkomt. We maak ik gewoon een mooi schema waar je dan in past... En dan kan je gewoon uh, nieuws gaan lezen en ben je gewoon de heel kenmerland te horen. Hmm. Dus iedereen die uh, die affiniteit heeft met nieuws, een wat duidelijke stem en een beetje tijd en gezellig is, die kan bij jullie uh, aankloppen. Ja, en het leuke is, je bent gewoon helemaal verantwoordelijk voor het product van A tot Z en, en jij bepaalt wat er, het, uh, wat er in het nieuws komt. En dat is ook wel het leuke, want jij bepaalt wat de luisteraar uiteindelijk gewoon te horen krijgt qua nieuwtjes. Ja. En dat is juist zo leuk, dat je gewoon helemaal zelf support bent. Ja, dat is wel een kick, hè, natuurlijk. Ja, jij maakt gewoon het nieuws. Ja, ja. Nou, en waar kunnen mensen uh, ja, hun cv of waar opsturen of waar kunnen ze zich aanmelden? Nou, mensen kunnen via de website uh, het artikel lezen wat wij geschreven hebben. Contactadvertentie, radio, ook nieuwslezers. Nou, als je dat leest dan weet je precies van wat wij zoeken. Eigenlijk uh, is iedereen geschikt als je maar uh, ja, gewoon uh, een prettige stem hebt en, uh, en goed kan lezen en het leuk vindt. Vooral dat je het leuk vindt. Ja, want dat hoor je, je, je ook aan iemand, hè? Ja, nee zeker. Bedoel, uh, ja, we zijn allemaal vrijwilligers. Ook jij, ook ik. We doen het allemaal vrijwillig, 24 uur per dag af en toe. Dus uh, nee, het is gewoon 100% vrijwillig. En dat maakt het ook gewoon leuk. Dat je gewoon met een klein team. En hopelijk dat het wat groter gaat worden. Dat we gewoon een leuke radio maken voor de regio. En ja, ik bedoel, die 10.000 luisteraars, ja, die hebben we wel. Ja, inderdaad. En, en, en zo is het ook maar. Uh, misschien een leuke opstap voor iemand die uh, denkt: van, nou, hier zie ik misschien wel brood in of toekomst in. Ja, als je wil doorstromen op verkeersinformatiedienst, uh, NOS... Ja, overal hebben wij wel ongeveer uh, mensen zitten... die ja, zijn begonnen bij AB Radio of CFM Zandvoort. Ja, uh, ja mocht, je een, mocht je een radiocarrière willen... nou, dan is dit een mooie opstap? Mocht je het gewoon leuk vinden, is dit een leuke hobby erbij? Ja, en wie weet sta je wel bij de bakker en zegt iemand... hé, hey, ben jij die stem van de radio? Ja, dat is altijd leuk, hè? Ja. Ja. ja, je kan een mailtje sturen naar uh, reneetabradio.nl... maar als je gewoon het... Uh, het uh, de contactadvertentie leest, dan ben je helemaal op de hoogte. En het is wel veel belangrijk om erbij te zeggen, het is dus 100% vrijwillig. Helemaal op vrijwillige basis. Uh, AB Radio, die zorgt voor een microfoon en die zorgt voor, uh, voor opnameapparatuur. Het enige wat de mensen thuis moeten hebben is een pc of een laptop met internet. En dat is alles, zeg maar. Nou, dat is super. Maar voor iedereen uh, toegankelijk en iedereen kan het gewoon doen. Oké, okay. nou prima Roderick. Heel erg bedankt alvast uh, voor jouw bijdrage en heel veel succes. Ik hoop dat een aantal mensen die luisteren uh, ja, enthousiast zijn geraakt. Misschien wel een nieuwe collega straks? Inderdaad, je weet het maar nooit. Dankjewel, Roderick de Veen dus, van uh, AB Radio. Dus uh, ja, meer informatie, check de site www.abradio.nl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 Wij we waren zo.